De is even jong met het NOS-journaal. Leiders van het verdeelde Cyprus gaan weer praten over de toekomst van het land. Dat heeft VN-onderhandelaar Aijde bekendgemaakt... na een ontmoeting tussen de president van het Griekse gedeelte van het eiland... Anastasiades, en zijn Turks-Cypriotische collega Akinci. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee... sinds de gematigd linkse Akinci op 26 april werd gekozen... tot president van het Turkse gedeelte van Cyprus. De nieuwe vredesbesprekingen beginnen aanstaande vrijdag. In Weert heeft de politie een vrachtwagen gevonden vol met vaten druksafval De politie spreekt van een behoorlijke vangst. De drug stond geparkeerd op een uitvoegstrook. Agenten die een kijkje namen vonden in de laadruimte vaten met bij elkaar zo'n 7000 liter met een weeig ruikende vloeistof. De brandweer heeft het spul onderzocht en zegt dat het waarschijnlijk afval uit een drugslaboratorium is. De vrachtwagen was eerder in Duitsland gestolen. In de buurt van Sittard zijn ook vaten gevonden met vermoedelijk drugsafval. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de zaken. Uit de definitieve uitslag van de Poolse presidentsverkiezingen blijkt inderdaad dat de conservatief Duda de meeste stemmen heeft gekregen. Duda kwam uit op ruim 34% van de stemmen. Zijn grootste rivaal en zittend president Komorowski werd met ruim 33% tweede. Omdat geen van beiden een absolute meerderheid heeft behaald, moeten ze tegen elkaar opnemen in de tweede verkiezingsronde. Die wordt gehouden op 24 mei. Aan de eerste ronde deden elf kandidaten mee. En na het sluiten van de stembureaus zondag bleek uit de eerste prognoses al dat Duda de verkiezingen had gewonnen. Na het tellen van alle stemmen is alleen het verschil met Komorowski iets kleiner geworden. Het weer. Vannacht koelt het af tot 13 graden. In het zuiden en het zuidoosten kan een bui vallen. Overdag geregeld zon. Later in het noorden en noordwesten kans op een bui. De zuidwestelijke wind neemt middags toe tot vrij krachtig. Het wordt 15 graden in het noordwesten tot 21 in Limburg.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 Bye.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. Z Text Tv op kanaal 45 oh, Ik your tears and in your